Een traan in de zee Een hoorspel gebaseerd op een ware gebeurtenis geschreven door Gea Willems met in de hoofdrol Marloes Fluidsma als José is het niet. Een traan in de zee. Een korrel in de woestijn. Een dubbelzinnig glimlachje van buitenstaanders. <laughs> Je ziet, ik kan best relativeren. Een mini-drama van dertien in een dozijn. Maar toch, die telkens terugkerende pijn van binnen. Die ziekmakende onrust die denken onmogelijk maakt. Waar komt dat vandaan? Waarom kan ik mijn gevoelens niet beheersen? Ik ben een volwassen vrouw, bijna veertig. Ik heb wetenschappelijk kritisch leren denken. En toch ben ik nog steeds zo kwetsbaar, wat ik als kind ook al was. Het leven heeft daar niets aan veranderd. Door een simpel telefoontje werd ik in de arena geworpen. Daarom vecht ik nog steeds. Martens? Hallo, Reinoud. Zaterdag, even kijken. Ja, dat kan. Ik heb geen weekenddienst. Waarover gaat die bijeenkomst? Oh, die zaak. Nee, persoonlijk til ik daar niet zo zwaar aan. Nou, de fout is niet bewezen. De rechter heeft hem vrijgesproken. Ja, ik begrijp dat Van daardoor een opspraak is geraakt. En nu gaat het om onze clubethiek. Oké, okay, ik ben er zaterdag. Wat zeg je? John en Laura. Ja, dat heb ik je toch beloofd? Ja, ik zal er met José over praten. Het probleem is alleen een, een invalshoek te vinden. Nee, je, je kunt tenslotte je niet meer zo met huwelijksproblemen van anderen gaan bemoeien. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk probeer ik het. Beloofd is beloofd, hè? Goed, nee, nee, ik hang je nu op, want uh, José komt net binnen. Goed, tot zaterdag. Daar. En, hoe is het gegaan, vrouwtje? Eerst een sherry. Valt er iets te vieren of wat weg te spoelen? Ik voel me zo vreemd. Even bijkomen, hoor. Zo, dat zou je goed doen. eens, sherry. Ik kan het nog steeds niet bevatten. Ik heb die baan gekregen. Het is niet waar. Hoofdmanuscripten afdeling. Ik krijg de supervisie over de selectie van alle binnenkomende scripts. Mijn advies is vrijwel bindend voor de directie. Het is een afdeling van 18 man, Hans. Ja, het is een grote uitgeverij. Een hele grote. Nou, ben je niet blij? Natuurlijk. Maar kun je het aan? Je hebt totaal geen ervaring. Dat was geen bezwaar. En ik leer ontzettend snel. Ja, en ik kan je natuurlijk helpen. Je weet dat literatuur mijn passie is. Geef me nou eerst eens een kus. En zeg dat je een beetje trots op me bent. Mm. Ik ben heel, heel trots op mijn kleine vrouwtje. En als ik jou een beetje help, kun je het helemaal gaan maken. Met jouw uiterlijk, jouw klasse. Ze hebben me heus niet vanwege mijn uiterlijk genomen. Het is als compliment bedoeld, schat. Die hoge heren zullen hun ogen niet in hun zak hebben gehad representatie is heel belangrijk, nietwaar? Jawel, jawel. Maar het wordt hard werken. En dat vind ik heerlijk. En overdag heb jij ook nauwelijks tijd. Ja, nou, is nooit mijn ambitie geweest. Dat weet je toch? Ik had schrijver willen worden. Dan was mijn leven heel anders verlopen. Je moet voor het domde goed zijn om ervan te kunnen leven. Belangrijker is dat je een kans krijgt. Je moet in die uitgeverskringen iemand hebben die achter je staat... Die in je gelooft. Ik geloof in je. Mm. Jij bent mijn muze. Mijn lieve, kleine, mooie muze. Als ik jou toch niet had. Even in je glas je. We nemen er nog eentje. Ja. En verder geen getwijfel, hè? Samen redden we het best. Ja, een mooi klokje. Prachtige klank. Ik ben er erg aan gehecht. Meegenomen uit mijn ouderlijk huis toen ik met Hans trouwde. Ouderlijk huis. Dat geeft een associatie met warmte en liefde. Hoe ja, moet je het anders noemen? Maar die associatie bestaat voor mij niet. Ik ben er geboren en opgegroeid. Gelukkig ben ik er niet geweest. Vader en moeder, twee levens, gescheiden door een kloof. En in die kloof leefden mijn zusje en ik. Een kloof vol eenzaamheid. Dat is het trauma van mijn leven geworden. Angst voor eenzaamheid. Een haast pathologische angst. Hey, stil, Josje? Sorry. Maar alles begint eigenlijk nu pas goed op me door te dringen. Moet je eens om je heen kijken. Natuur lijkt niet te veranderen. Zee, wind, meeuwen. Een tijdloos beeld. Maar de zomer is verdwenen en, de, en het najaar is binnengeslopen. Dat is gek, hè? Die bedriegelijke stabiliteit. Ja. Niets lijkt te veranderen. Ja, maar het is maar schijn. Het gebeurt sluipend, maar de veranderingen zullen ingrijpend zijn. Herfst, winter, het is alweer bijna kerstmis. <laughs> nee, je begrijpt me niet. Jawel, jawel. De natuur zijn wij en de veranderingen sluipen ons leven binnen. Dat bedoel je toch? Jij hebt nog nooit op eigen benen gestaan, Josje. Je weet niet wat het betekent om een baan te hebben. Leiding te geven aan 18 man. Met al hun problemen en hun heppelijkheden. Zal je gedachtenpatroon volkomen veranderen, José? Geen getwijfel, heb je zelf gezegd. Waarom zeg je dan nu zoiets? Het je alleen maar op de horizon. Kijk maar, er zijn altijd wolken te zien. Ik heb het nooit begrepen van mijn ouders. Hoe kon het na twintig jaar toch tot een breuk komen? Ik hoorde iets over seksuele problemen, maar dat begreep ik niet. Ik was te kinderlijk, te naïef. En dat heeft mijn leven bepaald. Je mag blijkbaar niet geloven in een belofte en vertrouwen hebben in mensen. Doe je het wel, dan ben je te stom voor deze wereld. Ik heb het als kind allemaal verdrongen en me teruggetrokken in een droomwereld. Ik schreef voor later mijn eigen sprookjeshuwelijk. Fantaseerde over een droomprins die me in zijn sterke armen zou sluiten. Nooit zouden er boze woorden zijn, nooit problemen. Toen ik Hans leerde kennen en hoorde dat hij ook gescheiden was, schrok ik. Zo had ik me mijn held niet voorgesteld. Een sprookjesprins kan niet scheiden. Maar zijn levensverhaal en de tragedie van zijn eerste huwelijk verdrongen mijn dromen. Ik kreeg medelijden met hem en schonk Hans, mijn liefde. Vast besloten hem deze keer gelukkig te maken. Reinoud heeft gebeld, Josje. Hmm, ik ving zoiets op, ja. Ging je niet om een afspraak? Ja, voor zaterdag. Bijeenkomst op de club. Die is toch pas volgende maand? Nee, maar dit is extra een van de leden verkeerde moeilijkheden. En je weet dat wij er zijn om elkaar te helpen. Reinoud belde niet alleen over zaterdag. Hij heeft ook een uh, familieprobleem. Oh, Hoezo? Nou, hij maakt zich zorgen over het huwelijk van Laura. Zijn enige dochter. Ik ken Laura nauwelijks. Ja, ik heb haar een paar keer gezien. En John, de man? Die ken ik niet. Mm. Hij is ook lid van de club. Mm. Sportieve vent. Een goed stel hersens. Het zit er alleen niet erg mee... Hij heeft een stapel diploma's, maar kan toch geen werk vinden. Wat wil Reinoud? Moet je het huwelijk van zijn dochter en jullie clubmaatje redden? Nee, zover gaat het niet. Hij wil alleen dat wij samen eens met ze gaan praten. Wij vormen een goed koppel. Dan kunnen misschien de scherpe kantjes van het conflict wat afveilen. Dat lijkt me moeilijk, hoor. Wat weten we nou van dat huwelijk? Niets. Ik heb het Reinoud beloofd. Ik wil er eigenlijk niks mee te maken hebben. Renhoud mag niet in de kou blijven staan. Maar je weet hoe ik huwelijksproblemen van afschuw. Wat jij is met Laura, hè? Vrouwen onder elkaar. Ik? Laura? Ik ken haar nauwelijks. Ja, je hoeft niet meteen op elkaar te spelen. Gewoon een. Gezellig onder rondje. Kom nou, daar zijn vrouwen meesters in. En zo schrijf jij het mooi van je af. Nou, lieve schat, het is alleen maar een formaliteit. José Martens. Of vergis ik me. Laura. Nou, dat is absurd, zeg. Ik wilde juist bellen om eens iets met jullie af te spreken. Goh, nou zullen we hiernaast even koffie gaan drinken. Kom op, ben bek van het winkel. Je verwacht dat het met de tijd beter zal gaan. Het gevoel van onzekerheid zal gaandeweg verdwijnen. Niets is minder waar. Tijd is een fictie. Oh, ik weet dat ik er goed uitzie, Intelligent ben. Maar van binnen. Of een blokkade zit. Angst om afgewezen te worden. Om in je diepste gevoelens gekwetst te raken. Waardoor het initiatief altijd bij de ander komt te liggen. En je het gevaar loopt geleefd te worden. Natuurlijk heeft dat alles met mijn jeugd te maken. Je schaamde je toch voor wat er thuis gebeurde. Je hield je groot... Maar dat maakte je juist zo kwetsbaar. Je kende je eigen grenzen niet. Probeerde jezelf krampachtig onder controle te houden. En situaties te beheersen. Want als je je eenmaal durft te geven... is het zonder enige terughouding. En barsten al die kleine, keurig toegedekte vulkaantjes open. En dan? Wat dan? En hoe heb je het uitgehouden? Eerst al dat gestuderen, we nu weer de godgatse dag met je neus in de boeken. Ik vond het leuk. En ik heb er een fantastische baan door gekregen. Ja, so what? Met je 38 jaar. De mooiste tijd van je leven is voorbij. <lacht> nee, dat pak ik anders aan. Kijk, ik heb nog acht jaar te gaan voor ik 40 ben. En die tijd laat ik niet verbiederen. Mijn studie was mijn hobby. Ik uh, denk dat niet dat ik iets gemist heb. Kom op, geloof ik niks van. Elke vrouw van tegen de 40 ligt met zichzelf overhoop. Ik ken zoveel van die gefrustreerde. Waarom zou ik? Ik ben gelukkig getrouwd. <laughs> Leg niet zo de nadruk op dat ik. Maak je alleen maar verdacht. Kijk, als de kinderen eenmaal de deur uit Ik zeiden... heb geen kinderen. hè? En John zei dat jullie de twee hadden. Die waren uit het eerste huwelijk van Hans. Ze zijn negen jaar bij ons in huis geweest. Heb jij ze opgevoed? Ja, Wie anders. <laughs> Mijn hemel. Ik dacht dat er geen engelen meer bestonden. En zo gek op kinderen. Nee, sterker nog, ik wilde er zelf geen hebben. Dus je deed het voor Hans? ja. Die mag God wel op zijn blote knieën danken voor zo'n vrouw. Ik hou van hem. Zeg, het is niet normaal, José. Tenminste, niet vanuit mijn optiek. <lacht> Als ik jou was, dan zou ik me rot rennen om die verloren jaren in te halen. Het was niet altijd makkelijk, maar ik voelde me er goed bij. Ach, kom op, hoezo? Ik had een thuis, er was altijd iemand. Weet je, ik vind alleen zijn verschrikkelijk. Nee, doe niet zo, idioot. Alleen zijn is toch heerlijk? Ik ben dolgelukkig als John eens een paar dagen opgeduveld is. Hoe kun je nou zoiets zeggen? Je houdt ervan, hè? Zeg, hebben wij elkaar wel toevallig ontmoet? Wat dacht je dan? Nou, ik kreeg even de indruk dat je een beetje aan het vissen was. Ja, dat is ook zo. Laat ik het je nou maar gewoon vertellen. Weet je, Hans hoorde dat de. Nou ja, hij hoorde dat jullie. Ach, hoe moet ik dat nou zeggen? Nou ja, laat ik maar. Hans moet ik maar zelf met opknappen met John. <totst> dat hoofd van jou. Ons toevallige contact heeft dus toch een achtergrond. Jullie maken je kennelijk zorgen om ons huwelijk. Toch? Ja. ja, we hebben natuurlijk geen enkel recht om ons daarmee te nee, daar hoef is toch niet zo subtiel over te doen? Want het is een puinhoop. <lacht> Ik leg mijn suffen John hangt de hele dag in de stoel tv te kijken. En als er niks voor die tv is, dan heeft die stereo keihard aan en luistert naar alles wat er uit die toren komt. Zelfs Mozart. Dat <lacht> geloven. Ah, Het is een groot verzet kind, heeft twaalf beroepen en dertien ongelukken gehad. Soms krijgt hij via een relatie of via een uitzendbureau een klusje op te knappen. En dan heerst even weer een zalige rust in huis. En de ogenblikken zijn van zeer korte duur, dan begint de ellende weer voor mevrouw. Ah, wilde je toch graag horen? Ik heb niets gevraagd of gezicht. Lieverd, je gezicht is een open boek. Zeg, je heeft jou eigenlijk ingeschakeld? Niemand heeft me ingeschakeld. Jouw eigen vader heeft ons vriendelijk gevraagd of wij eens contact met jullie wilden zoeken. De brave borst. Maak zich zorgen om zijn status binnen de club. Scheidingen komen in dit kringetje hard aan. Vooral als het je dochter betreft en een mede clublid. Wat een gehuigel allemaal. Nou ja. Goed. En nu lieve José, wat gaat er verder gebeuren? Dachten Hans en ik om. Misschien is met z'n vieren te gaan eten, maar als ik je zo hoor, dan uh... kind enig doen we. Voor die neetjes ben ik altijd dit. Is het leven geprogrammeerd? Kunnen we ontsnappen aan de lijnen die ons onderling verbinden? Kosmisch gezien zeggen we van niet. Geen ster is in staat zijn onzichtbare ketenen met de andere delen van het stelsel te verbreken. En wij? Kunnen wij het wel? Of bestaan er ook onzichtbare lijnen tussen levende wezens? Tussen mensen? En vormen die op een gegeven moment ook een patroon... ...waaruit de losse elementen zich niet meer kunnen bevrijden? Je mag erom lachen. Je schouders ophalen. Die dingen afdoen als stomme toevalligheden. Tot je ongemerkt in een situatie afglijdt... Waaruit ontsnappen niet meer mogelijk is. En dan praten we ineens over lot of noodlot. Maar altijd achteraf. Als het te laat is. We zien het nooit aankomen. De tong is zalig, mensen. Mm. Je hebt een heerlijke wijn uitgezocht. Ik zit te smullen. Hoe bevalt je nieuwe baan, John? Moeilijk te zeggen, na twee weken, maar voorlopig lijkt alles oké. Okay. Wat houdt je werk in? Ik ben salesmanager. Oh. Ultradata is een bedrijf dat zich bezighoudt met automatiseringsprocessen bij banken. Ik moet die systeem aan de man brengen. Oh. Heeft hij jaar contract? Als hij het vol heeft hij zijn eigen record gebroken. Ik weet niet of José en Hans jouw gevoel voor hun oh. mannen prijs stellen. Ze zijn nieuwsgierig naar ons huwelijk. Geef ze meteen maar even een goed beeld. Nou, je vertekent de zaak wel een beetje, hè. Ik heb met tegenzin ja gezegd tegen het verzoek van je vader. Josée en ik vinden het een, uh, een pijnlijk onderwerp. En uit onszelf zullen wij er niet over beginnen. Nee, nee. Maar uh, mochten jullie behoefte hebben om erover te praten, ga dan gerust je gang. Zo ligt het en niet anders. Als je zelf een goed huwelijk hebt, dan uh, kun je dit soort problemen van anderen toch niet begrijpen. we ons dus maar houden bij deze lekkere hapjes. Misschien kennen we elkaar ook nog te kort om over dergelijke dingen te praten. Daar valt altijd iets aan te doen, schoonheid. Zo, nou. Voor het dessert eerst eens even dansen. Om van binnen wat ruimte te krijgen. Ga je mee, Hans? Nou, mijn geschuifel stelt niet weer voor hoor, Laura. Ach, god, nou, kijk je angstig, José? Ben je bang Hans te verliezen of uh, durf je niet met mij alleen hier te blijven? Vreemd, dat laten nou ook gaat dansen. Ze heeft nog geen hap gegeten. Ik verbaas me over niets meer. Ja, ze is spontaan, hè? Ik vind het trouwens best leuk. Zoals vrouwen elkaar het graf in kunnen prijzen. Nou, dat ken je me slecht, John. Ik haat dubbele bodems. Als ik iets zeg, dan meen ik het. Sorry, ik uh, ben die stijl niet gewend. Je bent in meer op zich een aparte vrouw, Josée. Je maakt me aan het blozen. Ik kijk me alsjeblieft niet zo eigenaardig aan. Eigenaardig? Ja, je weet best wat ik bedoel. Ik ben me nergens van bewust, het echt niet. Ik zit hier toch niet om te flirten. Bovendien vind ik het vervelend, want Laura heeft laten doorschemeren dat het niet goed zit tussen jullie. Ik zou daar mijn aandacht maar op richten als ik jou pas... Er valt alleen iets te lijmen als de stukken bij elkaar passen, José. Oh, nu ben ik er toch weer over begonnen, sorry. En je wilt graag helpen. Elk mislukt huwelijk is voor mij een soort zwaard van Damocles. Je fascineert me, José. Alsjeblieft, John, doe niet zo sarcastisch. Ik meen het, baby. Schei uit. Oké. Okay. We zullen er dan over praten. Je werk. moet dat nou? Je hebt een interessante job. Hm? Toch leuk om daarover te vertellen? Laura les me de oren van mijn hoofd over de werk. Nou ja, zeg ik meer geroddel. Ja, dat krijg je al gauw. Dat is vervelend om naar te luisteren. Natuurlijk vind ik mijn werk belangrijk. Maar om te vertellen wat je uitvoert, welke mensen je ontmoet of je succes hebt, ach, dat zegt eigenlijk zo weinig. Vind je? Ja, de dingen die we doen, het is toch allemaal zo betrekkelijk. Weet je, belangrijker vind ik wie en wat je bent, want dat draag je mee. Toch je hele leven. Ik breng precies onder woorden waar ik de laatste tijd mee overhoop lig. Je bent echt een bijzondere vrouw, José. We begin nog niet weer te blozen. Jozef Martens. Hé, hey, John. Ik herkende je stem. Prima. Druk. Wat interne problemen. Ja. De mensen op de afdeling zijn een beetje ingeslapen en ze proberen me steeds uit. Vermoeiend. Hoe is met jou? Ja, leuk om te horen. Een strandwandeling? Ja, dat is een prima idee. Hans vindt het vast ook heerlijk om even uit te waaien. Goed, we komen eraan. Tot zo, dag. Hans en ik komen hier vaak. We zijn gek op de zee. Ik ook. Maar Laura geeft er niks van. Schijnen ze nu anders best te vermaken. <laughs> Moet je ze zien? Ja. Hans! Laura! Komen jullie nog? Sorry niet. Kom je meelopen we verder? Ik heb Hans in geen tijden zo uitgelaten gezien. Ik voel me een stuk vrijer zo zonder Laura. Ik heb het idee dat ze zich altijd aan me ergert. Omdat ze je niets nut vindt? Ik heb de schijn tegen me, José. Alles in mijn leven gaat verkeerd. Ach, kom nou. Je bent pas 32. 32 verknalde jaren, ja. En het rotte is... is ...dat ik altijd wil winnen. Vroeger al, ik wou altijd de beste zijn... ...zodat ze me zouden bewonderen, me voor vol aanzien. Dat moet Laura toch gedaan hebben. Anders was ze niet met je getrouwd. Oh ja, toen wel. Ik had een goede baan, manager van een Amerikaanse company. Een paar maanden later ging het bedrijf over de koppen, en viel ik van mijn voetstuk. In haar ogen? Nou, hij is geen diepgraafster. Ze heeft nooit echt belangstelling voor me. Het draait bij haar om uh, uiterlijk vertonen, de pecunia. En waarom ben jij dan met haar getrouwd? Toch niet alleen omdat ze je bewonderde. Laura was zorgeloos, gezellig, precies wat ik op dat moment nodig had na een net verbroken relatie van zeven jaar. Ik was dol op haar en we hebben een fijne tijd gehad. Tot het moment dat ik van het voetstuk donderde en de good looking boy gedeprimeerd raakte, niet meer in de dure auto reed en geen champagne keuken meer liet knallen. Toen leerde ik een andere Laura kennen. Hart cynisch. ongelijk. Nou ja, ik zal die details besparen. Ons huwelijk was kapot. Ik begon te denken dat alle vrouwen zo waren. wil ik jou ontmoette. De warmte die jij uitstraalde, die... is je toch in als een bliksem? Ik was gebiologeerd en... Alsjeblieft, John. Niet verder. Sorry. Remmen wij even los... Maar ik kan jou toch niet even verwarring brengen? De en Hans hebben toch een prima huwelijk? Kijk, het begint harder te regenen. Waar zijn de anderen? Geen idee. Ze zijn zeker ergens gaan schuilen. Misschien kunnen we die strandtent daar even een borrel gaan drinken. Kunnen we daar op ze wachten? Kom je mee? Het is niet waar dat veel werk je de kans ontneemt om over andere zaken na te denken. Integendeel, daar schijnt steeds tijd en plaats genoeg voor te zijn. Alsof je innerlijk leven zijn eigen programma heeft af te werken. En mee dogeloos gebeurtenissen uit het verleden blootlegt die niet verwerkt zijn. Iemand vertelt over zijn jeugd. En op slag komen je eigen doodgewaande beelden ook weer tot leven. Ze vallen op je en slaan een bres in de muur van zorgvuldig opgebouwde schijnzekerheden. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik nog een kind was. Mijn vader is Amerikaan en omdat ik zijn nationaliteit had... moest ik met hem een ander steeds. We stapen gek op mijn moeder. Dan krijgen ze een ontzettende opdonder van die scheiding... En je vader? Gaf je niets om hem? Hij had een drukke job in L.A. en was overdag nooit thuis. Mijn wereld was de televisie. Familie series. Vader, moeder, kinderen, happy family. Zo was de werkelijkheid, dacht ik. Alleen had ik op de een of andere manier de boot gemist. En voelde dat als een persoonlijke nederlaag. Als kind projecteer je alles op jezelf. Ik herken dat. Maar ga door. Van die fake-romantiek schakelde ik over op oorlogsfilms. Identificeerde me met de helden. En mijn kinderoog werd weer vertroepeld. Ik zag de werkelijkheid nu als een jungle waarin alleen de held kon overleven. En dat printje brandt nog op een Netflix, José. We hebben veel gemeen. John. Ik denk dat het beter is dat wij elkaar niet meer zien. Ik ben bang dat we anders in een moeilijke situatie komen. Elk verlies voel ik als een nederlaag. En juist omdat ik erop gebrand ben te winnen... word ik blijkbaar gestraft met nederlagen. Bedoel je met dat verlies? Nee. Moet ik het nog duidelijker zeggen? Telefoon van mevrouw Martens... Dat moet Hans zijn. Ik ben zo terug. Ja. ja, hallo? Zijn jullie al thuis? We zitten nog steeds op jullie te wachten in het strandpaviljoen. En jullie waren in geen vuil of wegen meer te bekennen. Nee, nee, nee, dan rijken we met John mee. Goed, tot straks. Het regende zo hard dat ze vast onze auto hebben gepakt en naar huis zijn gereden. Dat die twee compleet vergeet. Ik ook. Meen je dat echt? Dat het beter is om elkaar niet meer te ontmoeten? Ik ben bang. Bang voor wat ik voel. Hoe kan dat nou? Je huwelijk is zo stabiel. Schijnbedreigd. Tien jaar lang huis en bed gedeeld met een man, dat is alles. We hebben beide het geluk gezocht. En dachten het bij elkaar gevonden te hebben. Hij heeft er alles aan gedaan om hem gelukkig te maken. En omgekeerd. Maar dat is nu juist de kapitale fout. Begrijp je dat? Nee. Geluk kun je niet opdringen. Je kunt niet iets in elkaar knutselen, een andere handen duwen en zeggen... hier is je geluk. Het moet er zijn... Van binnen. bedoel, ik vanzelf. Ons mee bezig komedie te spelen. En dat deden we. Vooral ik. En de laatste tijd steeds bewuster. En dat neem ik mezelf heel erg kwalijk. Hebben jullie er nooit over gepraat? Nee, niet rechtstreeks. Maar de onuitgesproken woorden hingen tussen ons in. En daardoor trad de verkoeling op. We wisten eigenlijk niet goed meer... hoe we elkaar moesten benaderen... In die impasse leven we nu. Begrijp je mijn kwetsbaarheid? Je kunt niet met een leugen blijven leven, José. Zelfs niet met de beste bedoelingen. Laura heeft niet zo genuanceerd gevoelsleven. Die heeft gewoon gezegd dat ik een ophoepelen. Ze heeft geen boodschap meer aan me. Heeft het zo cru gezegd? Dat niet, maar het komt er wel op neer. Onze ontmoeting. Het heeft zo moeten zijn. Toeval bestaat niet. Ik wil je niet meer missen. Ik jou ook niet. Hallo, Reinoud. Ja? Ja, dat klopt. Er zijn een paar keer met ze uit geweest. Nou, samen gegeten. Ja, heel gezellig, ja. Wat zeg je? Hoe weet je dat? Van Laura zelf? Nou ja. Ik ben echt verbeesterd. Nee, met geen woord. Ja, natuurlijk is er veel weg, maar dat is wel beter werk. Tenminste, dat dacht ik. Nee, ik heb nooit wantrouwen gekoesterd, nee. Ons huwelijk is niet van die naad dat ik. Je hoort toch van me. Ik ben bezig. Ik wil met je praten. Dit rapport moet vandaag af. Kan het straks niet? Nu. Meteen. Het klinkt dat dreigend? Ik werd net gebeld. Door Reinoud. Oh, Reinoud. Laura heeft John de deur gewezen. Enig idee waarom? Ja. Dus het is waar? Als je bedoelt dat ik ermee te maken heb, ja, dan is het waar. Bedoel je dat er... echt iets is tussen John en jou? En jij dan? Hoe zit het met Laura? Belachelijk, dat mens, dat doet me niks. De manier waarop jullie met elkaar omgaan wekt anders een heel andere indruk. Of hebben jullie er bewust op aan laten komen? Ik snap niet waar jij heen wilt. Laura is een gezellig vrolijk kind, niks meer en niks minder. En bovendien, het, het gaat om jou en niet om mij. Hoe lang is dit dan al aan de gang? Sinds die strandwandeling, drie weken geleden. Jij vindt het alleen maar spannend. Tegen zo'n jonge vent kan ik niet op. Och, Jezus Hans, het is veel meer. Ik ben er nog helemaal niet uit. Ik probeer me er tegen te verzetten, maar het lukt niet. Ik, ik kan er niet over praten nu. Met jou, nog niet. Ik weet me geen raad. Ik wil je geen verdriet doen. Ik hou van hem. Van die Playboy? Zeg eens dat je volledig in je bol geslagen? Je bent dus 32, jij bent 40. Denk je nou heus dat hij dat iets serieus met jou van plan is? Nou begin je er in godsnaam aan. Maar het gaat toch ook goed tussen mm, ons? Perfect, machinaal. Geen golven en geen dalen. Alles verloopt rimpeloos. Maar dat is juist dodelijk, Hans. Het is één grote komedie. José? Schatje, ik. Ik, ik kan jou niet missen. Ik hou van je. Een tien jaar huwelijk, dat groeit dat, dat toch niet meer zo in een vuilnisbak? U ziet. tien jaar lang hebben wij een, een sprookjeshuwelijk gehad. Een paradijsje. Een schijnparadijsje, zul je bedoelen. Dat sprookje heeft me verstikt. Nou, daar heb ik anders nooit iets van gemerkt. Tot nu toe tenminste. Nu je met die vent hebt aangepakt. Je had het eerder kunnen en moeten merken. Sinds je die baan hebt, ben je veranderd. Ik heb dat voorspeld. Die rotbaan heeft je je hoofd op hol gebracht. En onze zekerheid doorbroken. Hij slaat de spijker op zijn kop. Thuis liep ik aan de leiband, bij jou ook aan de leiband. Ik ben nooit alleen geweest. Jij zegt in feite heel simpel... ...blijf in je veilige kooi. Weg van de boze wereld, kan je niets gebeuren. Ik ben doodsbang om uit die kooi te vliegen. Maar ik zal het toch doen, Hans. Ik kan voor jouw gedrag geen andere woorden vinden... ...dan dom en vulgair. Ja, noem het zoals je het wilt. Tot dat dan ook maar meteen op. Ga maar gewoon naar je lieve vriendje. Binnenkort kom jij wel weer terugvliegen naar je kooi. Met gebroken vleugels. Terwijl het klokje de jaren wegtikte, leefden Hans en ik in een soort veilige theemuts. Een poppenhuis waarin we vader en moedertje voor elkaar speelden, of misschien ook wel vader en dochter. Want nadat zijn kinderen het huis uit waren, werd het steeds stiller. Weinig vrienden, weinig invloeden van buitenaf. Alleen hij en ik. En daardoor gleden we ongemerkt in andere rollen. Ik, het vrouwtje dat van papa mocht studeren en daar reuze blij mee was. Hij, de ouder wordende man, die de rol van miskend talent als een soepele handschoen aantrok. Ik ben mager geworden, Hans. Ik eet niet. Ik slaap niet. Ik voel me dood. Je hebt veel geschreven, zei je. Ja, liefdesgedichten. Voor jou. Joost, wil je niet bij me terugkomen? Ik mis je zo. Mijn leven is zo, zo doelloos geworden... Ik hou van John. En ook al was dat niet zo, ik kom niet meer terug. Ik heb geprobeerd om hem te spreken te krijgen. Maar hij ziet het net er nu dan niet van in. Het is jouw beslissing, zegt hij. Ja, er is geen spel tussen te krijgen. Je hebt je over hem beklaagd, binnen de club. Ja, dat moest ik doen. Onze ethiek staat er gedrag als het zijn er niet toe. Je wilde hem vernederen door hem te laten royeren. Maar hij was je een slag voor. Hij trok zich vrijwillig terug. Vind je het gek dat hij geen contact met je wil? Ja, ik voel me niet schuldig. Hij heeft onze code geschonden. Waarom moest je mij zo dringend spreken? Onze advocaten zijn bezig om de scheiding te regelen. Mm. En voor het definitief is, wou ik een laatste beroep op je doen. Josje, kom terug. Ik besef donders goed dat ik veel te veel claim op je gelegd heb. Het zou echt allemaal anders worden. Ik wil mijn eigen weg gaan. Dat zei jij? Die zo panisch is om alleen te zijn... Jij die altijd zei een veilige basis van een huwelijk nodig te hebben. Is dat alles? Dan ga ik. Oh, hier. Wat is dat? Mijn gedichten. Lees ze. Het is het beste wat ik ooit heb geschreven. Je kunt ze zo uitgeven. Stuur me naar kantoor. Misschien dat iemand ze daar wil lezen. Ja. Dat klokje is één van de weinige dingen die ik heb meegenomen. Het was er altijd in die huizen waarin ik niet gelukkig was. En ook nu... In deze kale flat is het een soort steun voor me. Door ons werk leven John en ik nog gescheiden. Het kost hem anderhalf uur om bij me te komen. Maar hij komt zoveel hij kan, bijna dagelijks. Of ik ga naar hem toe. Liefde is niet alleen romantiek, schat. Ook minder poëtische kant. Hier is mijn was van de afgelopen week. Maandagmorgen is hij weer klaar. Zondagavond, graag baby. Moet je dan al terug? Maandag heb ik al heel vroeg een belangrijke bespreking. Mijn advocaat heeft gebeld. De scheiding wordt over twee weken afgerond. Hoe zit het eigenlijk met die van jou? Ik wacht nog op een telefoontje van Laura. en Zij zou alles regelen. Dat duurt wel lang. Waar hou je van? Waarom vraag je dat nou toch steeds? Je kent me. Zekerheid is voor mij een soort levensbehoefte. Zolang alles niet definitief geregeld is, dan blijf ik zweven. Ik wil een streep kunnen zetten onder dat verleden. En misschien kunnen we dan gaan samenwonen. Mijn handen zijn nog gebonden. Ik neem dan zelf het initiatief. En ja, Je moet me niet onder druk zetten, José. Dat kan ik niet tegen. Dat werkt averechts, dat weet je. Maar ik ben dol op je. Ik heb alles achter me gelaten om bij jou te kunnen zijn. Laat het geen obsessie worden. Ontspan je. En eis niet zoveel van me. Ik ben ook maar een gewoon mens. Ja, maar ik wil niet ik dat... Ik ben stapelgek op je baby. En hou nou op met dat gezeur. En schenk me een borrel in. Alweer eind november. Sinds die dag op het strand zijn maanden verstreken. We hebben het goed en zijn dichter naar elkaar toegegroeid. Toch blijft die onzekerheid. Nee, hij geeft me geen enkele reden om te twijfelen aan zijn liefde. Maar waarom onderneemt hij niets om wettelijk met zijn verleden te breken? Soms verwijt ik hem dat hij dat expres doet om mij een beetje te laten spartelen. Dan plaagt hij me door te zeggen dat het goed voor me is. Dat ik daar een grote meid van word. Terwijl Hans me destijds letterlijk het huwelijk insleepte... heb ik nu te maken met een man die alle tijd van de wereld schijnt te hebben. Die heb ik juist niet. Vooral het laatste jaar heb ik het gevoel een gevecht tegen de klok te voeren. Mijn werk en alles wat dat aan verplichtingen meebrengt. Mijn nieuwe relatie die ook tijd verslindt door alle aandacht die ik eraan wil besteden. Want ik wil John voor geen goud missen. Maar door dat alles voel ik me opgejaagd en soms depressief. Mijn huisarts heeft me al iets gegeven om te slapen. Maar dat wil ik helemaal niet. Smaak het, baby? Probeer je het hiermee goed te maken. Zij wilde graag dat ik met haar zou komen praten om de zaak eindelijk af te wikkelen. Hmm. Dat heb je me gistermiddag door de telefoon ook al verteld. Maar hoe denk je dat het bij mij overkomt als je me door de telefoon zegt dat je een afspraak met Laura hebt? Natuurlijk begrijp ik het wel, maar het zou maar een paar uur duren. Ik heb de hele nacht op je zitten wachten. Het gesprek duurde langer dan ik gedacht had. Een hele nacht? We zijn zakelijk begonnen, maar... Van het een kwam het ander. We hebben elkaar flink de waarheid gezegd... en ik moet toegeven dat er van haar kant dingen op tafel kwamen... die niet onredelijk waren. Ik heb me niet altijd even fijntjes gedragen. Een heleboel punten heeft ze me de ogen geopend... en waren verwijderd terecht. Ik heb haar veel troubles bezorgd. Heeft ze je omgeturnd? En hebben jullie je daarna verzoend? Je moet ook begrijpen dat er emotioneel iets in me omging. Ik had de maanden niet gezien. Ik vraag of jullie je daarna verzoend hebben, John. Diep in de nacht ben ik naar huis gereden. Vertaal van slag. Maar het heeft niets met mijn gevoelens voor jou te maken. Maar ik kan Laura toch niet zomaar uit mijn verleden schrappen. Dus de scheiding is rond. Zo goed als. Zo goed als. Wat bedoel je daarmee? In december heb ik 14 dagen vrij. Die wil ik met jou samen doorbrengen. In jouw flat. Echt ouderwets met kerstbomen en al. Wij samen. Geen bezoek. Telefoon uit stopcontact. Kerstmis heeft nooit veel voor me betekend. Nu wel. Ik tel de dagen. Steeds opnieuw. Ik ben zo gespannen. Als ik hem teleurstel is alles voorbij. Nog steeds heb ik geen garantie voor de toekomst. Als hij zijn nacht niet bij me komt slapen... lig ik te janken als een kind. En de volgende dag speel ik weer de gedecideerde zakenvrouw. En spreek mezelf krachtig toe om om hem geen traan meer te laten. Want alles gaat toch zoals het moet gaan. Maar intussen ben ik toch aan de slaappillen begonnen... En drink ook nog te veel. José Benink. Wat zegt u? Radboud ziekenhuis Nijmegen. Een auto -ongeluk? Wat is er gebeurd? Hoe is het nu met hem? Hij wordt geopereerd. Ja, ja, ja, ja, ik kom meteen. Waar moet ik me melden? Taal verbrijzeld. Hoofdwonden. Veel bloed verloren. En gaat u nu maar naar de wachtkamer, zeiden ze, kalm en professioneel. Ze hebben Laura ook gewaarschuwd. Begrijpelijk, ze is nog steeds een wettige echtgenote. Ze komt vanavond. Ik zal het maar zo gewoon mogelijk doen. Het is waar ook moeilijk. Vijf uur zijn ze nu met hem bezig. Mijn god, wat gebeurt er allemaal? Waarom duurt het zo lang? Goed, oh, John. Ik heb je zo lief. Ik ben zo bang. Daar is ze al. Laura? Wat een afschuwelijke toestand, hè? Wat doe jij hier? Dat lijkt me nogal logisch. Oh, vind je dat? Ja, dat vind ik. Maar waarom doe je zo vijandig tegen me? Ik heb onder deze omstandigheden niet proberen elkaar te steunen. <laughs> Waar ligt die? Daar, uh, verderop rechts. Mijn god, waarom? Waarom doet ze zo? Behandelt me of ik een stuk vuil ben. Ik heb met de hoofdzuster afgesproken dat ik de enige ben die bij mag. Beslot van rekening ben ik zijn vrouw. Ik zou dus maar gaan als ik jou was. Hij komt zo uit de operatiekamer en het heeft dus geen enkele zin hier nog langer te blijven. Meer is het niet. Een traan in de zee. Een korrel in de woestijn. Een dubbelzinnig glimlachje van buitenstaanders. Vanuit de eeuwigheid gezien. is geen enkel menselijk drama van belang. Zeker niet mijn mini-drama dat miljoenen keren voorkomt. Ik weet het. Maar waarom dan die brandende pijn van binnen? Pijn. Glas. Pillen. Welke keuze heb ik nog? Je bent dus 32, jij bent 40! Denk je nou heus dat iets serieus met jou van plan is? Ik ben doodsbal uit die kooi te vliegen. Maar ik zal het toch doen, Hans. Anders... Wat is goed als een Nederlander? Jij bent mijn muze. Mijn lieve kleine mooie muze. Mijn handen zijn nog. Samen redden we het best. Onze ontmoeting. Het heeft zo moeten zijn. Toeval bestaat niet. Ik wil je niet meer missen. Een stapel gek op je been. John, waarom? Hoe kon dit allemaal gebeuren? Waarom heb je me zo in de steek gelaten? Geen bocht hebben we kunnen wisselen. Zij je in je bed? En ik was een stuk vuil naar huis gestuurd. Ik voel me machteloos. Totaal machteloos. Je kunt me toch niet zomaar uit je leven schrappen? Na alles wat we het afgelopen jaar samen hebben meegemaakt. Ik kan het niet meer opbrengen. Ik wil het niet meer opbrengen. Het heeft allemaal geen zin gehad. Ik kan het niet meer. Slapen. Ja. Ik wil alleen nog maar slapen. Vergeet. En slapen. José, John, hoe is het met Wat? Je wilt met me praten. Waarom? Je mist me. Daar heb je tien dagen voor nodig gehad om erachter te komen. Laura. Oh, ze weet dat je me belt. Nee. Nee, ik wil niet meer praten. Nee. Nee, nee ik slaap. Jou ook. Waarom heb je het gedaan, Jozefa? Waarom in godsnaam. Ik wist nog geen raad meer. Gelukkig reageerde de politie snel op mijn paniektelefoontje, anders had ik je nooit meer gezien. Laura is toch weer terug? Waarom heb je toch zo weinig vertrouwen in me? Je weet dat ik van jou hou. Ik je meteen gebeld toen ik weer een beetje normaal kon spreken. Ik zat onder de morfine. Laura vertelt overal het Laura, dat... Laura, die voelde zich schuldig na dat emotionele gesprek van twee weken geleden. Ik krijg ze dan een telefoontje dat ik een ernstig ongeluk heb gehad? Ze is zich doodgeschrokken. Toen je uit de narcose kwam... zat zij aan je bed. Ik vond het helemaal normaal. Alsof er een gat in de tijd viel. Zij zat daar, in het zweet van ons voorhoofd. En dat is in het eerste jaar van onze huwelijk toen ik een loonontsteking had. Wat had ik willen doen? Ik was verdoofd door die klank. Ik heb als in een reflex gereageerd. Eerst zag ik alleen Laura. Maar daarna kwam jij terug in mijn gedachten, steeds sterker. Ik wilde je zien. Ik heb je nodig. Daarom heb ik je gebeld om te zeggen dat ik... Liefeling. Met kerstmis ben ik thuis. We gaan er mooie dagen van maken. En alles bespreken. We zetten een dikke streep onder alles wat er gebeurd is en beginnen opnieuw. Samen. Hoor je me? Denk je John. Die ommekeer is zo abrupt. Ik ben door een hel gegaan. Als je zo dicht bij de dood bent geweest dan verandert je kijk op winnen en verliezen. Is niet langer bepalend. Het gaat om het leven zelf. Het is een kostbaar geschenk. Wil jij dat ook nooit vergeten, José? Hij mag met kerstmis nog niet naar huis, heeft de dokter gezegd. Dus blijf ik opnieuw alleen met mijn twijfels en vele vragen. Mijn hart tikt op het ritme van het klokje vele bange gedachten... die juist in deze dagen de kop opsteken... Ik klamp me vast aan Johns woorden. Een nieuw begin. Samen. Maar onderhuid zijn er duizend angsten. Is hij over tien jaar niet op me uitgekeken? Van hem zou ik een kind willen. Maar moet ik daar nog aan beginnen? Moet ik mijn zelfstandigheid opgeven? De mens is vreemd geprogrammeerd. Als je in een kooi zit, wil je vrij zijn. Maar op het moment dat je mag vliegen, ben je bang voor de ruimte. Toch wordt het tijd om eindelijk mezelf te zijn. Ik moet leren op mijn eigen vleugels te vertrouwen. Pas dan zal ik in staat zijn om in de ruimte tussen nu en later uit te stijgen boven mijn eigen angsten. er mag van mij geen traan meer in de zee vallen. U hebt geluisterd naar Een traan in de zee. Een hoorspel gebaseerd op een ware gebeurtenis, geschreven door Gea Willems. U hoorde Marloes Fluidsma als José. Hein Boele als Hans. Angelique de Boer als Laura. En John werd gespeeld door Mark Klein-Essink. Tekstbegeleiding Boer Technische realisatie Hans Rickert de Koe en Hans Boersma. De regie had... Justin Paul